Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Medewerker Brusselse budsmaatschappij doodgeslagen. Arrestaties bij homoprotesten in Rusland. En het nieuwe Madurodam dam trekt veel bezoekers. Het weer. Vanavond droog en wisselend bewolkt. Vannacht vorst in het oosten. Morgenmiddag kans op het regen. Het wordt ongeveer 10 graden. Tweede Paasdag grijs en regenachtig.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 schoot zichzelf op klaarlichte dag door het hoofd... midden in het centrum van Athene. Consulent uh, Conny Kees. Ja, Conny, deze man wordt door sommige Grieken gezien... als het symbool van de crisis. Hoe was de ceremonie? Nou, honderden mensen hebben die uh, ceremonie uh, bijgewoond. Die was zeer emotioneel en ook zeker politiek getint. Uh, Christoula's dochter Emmy die herhaalde nog eens... dat haar vader een politieke daad had verricht. En dat zijn opoffering niet uh, verloren moest gaan. En dat de Grieken zich moesten verzetten. En ook andere aanwezigen spraken zich in nou ja, vrij militante termen uit. Hij is overigens niet in Athene begraven. Zijn wens was uh, om gecremeerd te worden... En dat gaat gebeuren in Bulgarije. Dat klinkt een beetje vreemd. Maar in Griekenland is nog steeds geen crematorium. Eh, ondanks het feit dat eh, crematie al een jaar of vijf wettelijk toegestaan is. Ja. Hoe kan het nou dat zijn, zijn zelfmoord zoveel heeft losgemaakt in Griekenland? Nou, is, het, voor, de schok, voor de Grieken was het natuurlijk een schok uh, over de manier... waarop hij het heeft gedaan in, in het openbaar en op het Sintagbaplein voor het parlement. Dat is ook een soort bedevaartsoord geworden... waar briefjes hangen en bloemen worden neergelegd. Uh, ja, voor sommige Grieken is als een symbool geworden... voor de woede die ze voelen over, over de forse kortingen op hun salarissen, pensioenen... en alles wat, uh, ja, wat deze diepe crisis heeft veroorzaakt. Ja, is het nu met deze ceremonie... Uh, komt er nu een eind aan? Of denk je dat dit nog door zal blijven spelen? Nou, de ceremonie werd gevolgd door een mars naar het Sintagmaplein. Uh, en daar vond ook nog een incident plaats. Want een paar demonstranten, het is onduidelijk wie dat waren, uh, mishandelden er een uh, politieagent die, uh, die daar aanwezig was. En hij is niet echt ernstig gewond geraakt, maar hij moest wel naar het ziekenhuis. Dus eigenlijk is zo het protest daar ook geëindigd. Dankjewel, Connie Kees in Athene.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 Rond Berdimunga Medov is net zo'n persoonlijkheidscultus aan het ontstaan... als rond zijn excentrieke voorganger Turkmenbashi... die bekend stond als de zonnekoning. Miniatuurpark Madurodam heeft op de eerste dag na zijn verbouwing... bijna 4.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n duizend meer dan op andere zaterdagen. Het park dat 60 jaar bestaat was vijf maanden dicht... voor een grote verbouwing die 8 miljoen euro heeft gekost. Het park is nu veel interactiever geworden. Zo kunnen kinderen zelf de sluizen sluiten bij de Oosterschelde containers laden in de haven van Rotterdam... en vliegtuigen laten opstijgen vanaf Schiphol. Volgens de directeur is het de bedoeling... dat kinderen veel meer bewegen in het park. Voorheen was het altijd een wandeling langs miniaturen. Handjes achter de rug nergens aankomen. En nu is het uh, handen uit de mouwen en, uh, en aan het werk. Op 21 april wordt Maduro dan officieel heropend... door koningin Beatrix. Sport. Nederlands Davis Cup team is nog niet klaar met Roemenië. In het dubbelspel leek Oranje op weg naar een eenvoudige 3-0 overwinning. Maar Roemenië pakte de derde set en dus staat het 2-1 in sets. Marcella Mesker, hoe gaat het nu met Sijsling en Roya? Nou, niet goed. We zitten in de vierde set en ze staan 3-1 achter. Zojuist werd de service van uh, Igor Seisling gebroken. Hij serveerde niet lekker, ook al niet in die uh, derde set tiebreak. Dubbel fout toen, dubbele fout nu net in die game. En dan denk ik, ja, uh, hij heeft uh, onlangs uh, last gehad van een buikspierblessure. Zou die weer wat voelen? Ik weet het niet hoor. Het is uh, gissen, maar het gaat aanzienlijk minder dan in het begin. En de Roemenen hebben de geest. Hun teamgenoten staan nu op de banken. Uh, ze zijn gretig. Ze willen... Ze willen bewijzen dat het geen groentjes zijn, dat ze hier niet tweede garnituur zijn. En ja, ze staan gewoon heel goed spelen. Dus de Roemenen nu in de vierde set op een breek voor. Dus wie weet wat dit nog gaat worden. Het zal dus nog eventjes duren voordat ja, we die overwinning definitief kunnen claimen. Oké, okay, dankjewel Marcelle Mesker.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 Bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen had de Nederlandse equipe een off-day. De renners speelden geen enkele rol van betekenis. Het optreden van Willy Kanes op de Keirin was teleurstellend. Ze werd uitgeschakeld in de herkansing van de tweede ronde. Ik had de tactiek bedacht, maar die, die witrust ging natuurlijk vandoor. En ja, ik gokte erop dat Kruppenskeirte dicht ging rijden... en ja, met veel energie verspeelde dat ik er nog net overheen zou kunnen komen... Maar...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 Peter Schep reed op de puntenkoers. en Daarin pakte hij maar één punt en werd veertiende. Levi Heijmans en Tim Veld moesten genoegen nemen... met een plaats in de Achterhoede. Beste verkeersinformatie bij de ANWB Wijnandswaan. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... staat Ville tussen hardingsveld Giesendam en Sliederecht West... 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is een auto gekanteld. De linkerrijstrook is dicht. De hoofdpunten van het nieuws. In Brussel ligt het openbaar vervoer plat. Vanochtend kwamen medewerkers van het busbedrijf om. Hij is doodgeslagen. In Sint-Petersburg heeft de Russische politie ingegrepen bij een protest tegen de inperking van homorechten. Twee activisten zijn daar opgepakt. In Pakistan zijn op een legerbasis zeker 100 militairen door een lawine bedolven. Uren na de lawine is nog niemand dood of levend teruggevonden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 Dit is Radio 1, NTR Pavlov, Henk van Middelaar en Marciaal Welman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Waarom zijn wij mensen zo vatbaar voor illusies... Dat vraagt filosoof Matthijs Joosten zich af in zijn boek Vatbaar voor illusies. Omdat het zo moeilijk is om kritisch te denken. Straks een gesprek met hem. En we hebben live muziek van The Scene. En we praten met Birgit Donker en Piet Hein Burmanje... over een klein boekje dat ze hebben geschreven. Dat is niet voor niks een klein boekje, want het gaat over kleine mannetjes. En die kennen we allemaal. Uh, wanneer, Birgit, wordt een man klein genoemd? Wij noemen een man klein als hij niet langer is dan 1,70 meter. 70. 1,70 meter. 70. En hoeveel, hoe groot is het aandeel van de mannen in Nederland? Kleiner dan 1,70 van de volwassen mannen? Kleiner dan 1,70, dat is um, uh, in Nederland uh, ongeveer 12 procent. 12 procent? Van de mannen. Ja. En, en, en jullie hebben het ook nog zo. Pesterig kleine mannetjes genoemd. Dat is eigenlijk dubbel, toch? Ja, dat is inderdaad een pleonasme, die titel. Maar het is niet pesterig bedoeld, het boek. Het is echt een hommage aan de kleine man. Ja, maar dat heb je niet door als je de titel hebt. Dan denk je pestkoppen. Wat fascineert jullie zo in kleine mannetjes? Nou, um, uh, het interessante is dat mijn jongste zoon, onze jongste zoon... was een tijdje de kleinste van de klas... En uh, dat lag heel gevoelig bij hem. En dat, dat bracht ons op het idee en okay. dat fascineerde ons. Want zo klein zijn jullie niet, want Piet Heijn is je man. Hè? Dat moeten we eventjes... Ja. En dus ook, ja. de van, van, ook, ook de vader van... Ook de vader van de kinderen, juist. Okay. Ja, ja, ja. Hoe lang ben jij? Ik ben 1,83. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Soms zeggen <laughs> dat sinds boven, mijn ja. geboorte. Maar ja, mijn oudste zoon is 14 en die stijgt mij nu boven het hoofd. Met en was al 1, hij 85. de kleinste toen? Zo'n klein mannetje vroeg? Nee, nee, de jongste was de klein, is, is uh, nog de kleinste. Maar okay. dat gaat nu ook weer omhoog. Dus over ja. niet al te lange tijd ben jij de kleinste man in huis? <lacht> ik denk het wel, ja. Ja, ja. ja. Birgit heeft het de jongste jou genen. Want hoe lang ben jij? Ik ben uh, 1,75 met hakken. Ja, dat is <lacht> nogal variabel. <met> <lacht> Zo kan ik het ook. <lacht> <lacht> Goed. Hey. Ja, jullie schrijven um, in het boekje dat kleine uh, mannen in relaties meer hun best doen. Uh, um, Leg eens uit, Pietijn. Ja. Um, kijk, klein zijn, dat wordt bepaald door je genen. Door je ouders, je, voor, je, je grootouders. Daar kun je verder niks aan doen. Hoewel, er zijn bepaalde gruwelijke middelen in China bijvoorbeeld. Daar uh, worden je benen afgezaagd en weer teruggezet. En dan kun je 2,5 centimeter... Ontzettend veel pijn kost dat, wordt in een frame gezet. Maar dan heb je wel een enorm probleem met klein zijn. als je. Ja, maar daar was. zijn voor bepaalde beroepen minimale lengtes. Maar goed, klein zijn zit in je genen. Daar kun je verder niks aan doen. En dat weten vrouwen, weten dat ook. Vrouwen die een relatie hebben met een kleine man en een kinderwens hebben... of ja ja met kinderen toch iets toch kinderen willen krijgen we zo zeggen die kiezen dan meestal voor een verhouding of een relatie met een langere man met het risico dat ja die relatie dat niet goed gaat maar ze maken die relatie met de kleine man uit wat doet de kleine man dan hij probeert er van alles aan te doen om zijn relatie met een langere vrouw zo lang mogelijk vast te houden hij is attenter hij is zorgzamer, hij let meer op haar, beschermt haar meer. Is ook en... wel een beetje benauwend, toch? <laughs> of niet? Nou ja, maar oh, hij Marcia, weet... Niet als eigen ervaring. <laughs> Het verschil is, hij weet dat als dit uitgaat... Hè, ja. Dan, ja, dan is mijn kans op verder geluk is, is moeilijker te bereiken. Terwijl een lange man die kan een beetje achteruit leunen... en denkt van mijn relatie uit. Wauw, er komt straks wel iemand anders voorbij... Maar een kleine man moet weer en, op, opnieuw gaan beginnen. En is het waar wat ik las in jullie boekje? Dat die relatie die dan met die kleinere man vaker verbroken wordt... in de vruchtbare periode? Dat staat erin, ja. maar ja. ja, dat staat er zeker in. Er staat ook in dat, dat um, uh, kleine mannen langer kinderloos nee, maar zijn. Nee, is, is het echt waar? Dat, dat is, hebben wij uit een onderzoek. Okay. Ja, dat, nou ja, in, de, in de vruchtbare periode van de vrouw, dat noem ik dan de kinderwens. Ja. Als zij denkt, mijn relatie duurt nou al zo lang, maar ik wil toch straks kinderen. Okay. En de kans op een, uh, uh, rela in, in een relatie met een langere man... is de kans groter dat je ook grotere kinderen krijgt. Maar worden die vrouwen die, um, uh, die, kleine man, uh, die zich laten verwennen door zo'n kleine man... Zeg maar, um, worden die um, mannen daardoor ook beloond? Blijven ze ook? Of gaan ze dan als, ze gaan dus alsnog weg als ze een kind willen? Of niet? Ja, het, het ligt er natuurlijk ook aan wie de kleine man is. We hebben een aantal voorbeelden van beroemde kleine mannen... met geld en status. Noem maar eens een paar. Uh, Jamie Callum. Oh, de pianist uit Nederland. Uh, Mick Jagger. Oh, ja. is niet zo heel klein. is 1,75, maar hij heeft altijd lange vriendinnen gehad. Tom Cruise, de acteur. Uh, toen in ik die relatie een met keer... Nicole Kidman is Toen uitgegaan. ik die zag, ja? uh, toen dacht ik, jeetje, wat is dat, een klein mannetje? Dat had ik helemaal niet verwacht. Ja. We... Ja, maar dat, dat is het gekke. Want uh, in de film kun je dus uh, optisch... Uh, de, de kleinheid... Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat... Uh, Anders, je kunt hem van ondernemen, vanuit kikkerperspectief maar nemen. Maar verwachten we misschien film. ook dat... En dat uh, zie je dan niet in de film. Of kleinere tegenspelers. Ja, of hakken. Of hakken, Schrijf of op een doosje op staan. Ja. ja. Maar, uh, Birgit... Um, um, voor. Uh, uh, verwachten we ook dat, dat succesvolle mannen langer zijn? Klopt. Als, mensen, als mannen macht hebben, mensen in het algemeen, dan schatten we ze ook uh, hoger in. Dan denk je dat is het subjectieve lengtebeleving wordt dat genoemd. Ja, er gaan centimeters bij als iemand aanzien heeft. Maar in film is het natuurlijk, daar heb je heel veel trucs om iemand langer te doen lijken. Dat is ook uh, in de film die over Nicolas Sarkozy is gemaakt. Die uh, hoofdrolspeler, die is helemaal niet zo klein. En die is, heeft de hele tijd op sokken gelopen, terwijl zijn tegenspelers echt letterlijk op hakken liepen uh, om groter te lijken. Dus in film zie je het ook bijna niet. Maar het is uh, absoluut waar dat als iemand macht heeft, schatten we hem langer in. Ja. En dan nou hadden we het net wel een beetje over uh, kleine mannen in relaties. Um, en dan is het vaker dat de vrouw langer is. Maar is het niet handiger voor zo'n kleine man om op kleine vrouwen te vallen? Dat zie je natuurlijk ook. Ja, dat gebeurt of ook. Of is er wel een soort... Ja. De ja. aantrekkingskracht van. Uh, ja, de small male, taller woman wordt dat genoemd. Maar, je, um, ja. maar wat moet je als man kunnen. om met zo'n lange vrouw om te gaan? Nou, <tuss> jullie noemen voorbeelden van mannen die het gemaakt hebben: Tom Cruise, Mick ja. Jagger. Ja. Uh, Sarkozy met Cala Bruni. Het zijn lijkt erop alsof dat mannen zijn die zich iets kunnen veroorloven. Ja. Nou, wat kijk, wij hebben eigenlijk geprobeerd in het boek om te kijken... wat kun je leren van kleine mannen. En een van de dingen die je kan leren is vindingrijk zijn. Ze zijn heel vindingrijk. Mm -hmm. En inderdaad wat Piet Hein net uitlegde. Hè, er zijn andere manieren om een vrouw aan je te binden. En uh, natuurlijk kunnen zij ook kiezen voor een vrouw die kleiner is dan zij zijn. En uh, Maar... Als je maar voldoende zelfvertrouwen hebt... Dat uh, is het woord. ...is voor een kleine man een langere vrouw... ...dat draagt juist bij aan zijn status. Ja. Is het niet ook een beetje... Billig? Hier horen we Matthijs. Een stereotype van de kleine man is vindingrijk. Voel je je aangesproken? Ik ben toch niet zo klein en ik ben ook vindingrijk. Ik ben 1,86 ik vind dat ik af en toe vindingrijk ben. Maar wat ik me vooral opvalt, ik vind het een heel mooi effect. Als iemand status heeft, dan lijkt hij langer. Nou, dat is een soort langheidsillusie, zou ik bijna willen zeggen. Maar om dan omgekeerd te zeggen: ja kleine mannen zijn vindingrijk. Is dat niet uh, een te grote generalisatie, een te grote sprong? Zijn er niet ook ja, kleine mannen die helemaal niet vindingrijk rijk zijn? Uiteraard zijn die er ook te vinden. Maar als je kijkt naar uh, welke kleine mannen zijn succesvol... Wat, wat hebben ze gedaan om succesvol te zijn? Dan zie je ze hebben gekeken waar ben ik goed in. He, dat zie je bijvoorbeeld bij kleine voetballers. Die zijn snel en, en, en behendig en excelleren daarin. En uh, iets anders is dat kleine mannen vaak veel meer humor hebben... en zelfspot en, en, zelf en uh, daarin excelleren. Is dat dus, omdat ze anders geen aandacht krijgen? Of... Precies, dat is een van de ja, redenen. Ik heb ze... een interview gehad met uh, Joep van het Hek. En die vertelde... Uh, dat is ook een kleine man. Ook een kleine man. En die vertelde, toen ik vroeger uh, de kroeg binnenkwam... Dat is een, al, altijd een bekende uh, entree van hem uh, als hij een verhaal vertelt. Maar toen ik vroeger de kroeg binnenkwam, toen wilde ik opvallen. En mijn methode was om een mop te vertellen. Want dan keek iedereen naar mij. En Want dan anders stond... zagen ze hem niet. Nee, ja. en, dan kreeg hij de aandacht op zich. En dan. Uh, ik, ja. ik, ik zat me af te vragen, want we kennen ook hele lange cabaretiers. Theo Maassen. Uh, Freek de Jonge is ook niet klein. Zie, zie je in hun cabaret een verschil stijl, van die kleine mannen tegenover de lange, zie je een verschil tussen uh, Hans Theo, die is volgens mij niet zo lang. Ten nee. opzichte van Theo Maassen, Joep van het Heck tegenover. Freek de Jonge. Ja, kijk... Zijn, niet, zijn die kleinere. Het is niet altijd uh, dat... dat uh, ik zal er iets anders over vertellen. Kijk naar duo's die we kennen in Nederland. Komische duo's, hè? Uh, Max. Het begint bij... Nou, ja, dat is een, dat is een hele mooie. Die staat eens <laughs> in. Dank je wel. Ja. Uh, in de nieuwe druk. druk. Uh, Piet Bamberg uh, en René van Voren. Uh, Krijkamp en de Gooyer. Kees van Koten en de Bie. Uh, ga maar door. Uh, uh, Laurel Hardy... Uh, Laurel, Laurel Hardy. en Hardy. Ja. Ja. Oh, ja. Dat zijn altijd, de kleine zijn het leukste. Die, die, daar moet je het meest om lachen. Ja. Basie en Adriaan. Ooit om een lange clown gelachen. Niet zo vaak. Ja. Maar om op jouw vraag terug te komen. nu, Er zijn natuurlijk ook lange komieken. Die uh, ook heel goed zijn. Maar... Kleine mensen, Woody Allen bijvoorbeeld, Charlie Aha. Chaplin... hebben heel vaak humor, en dat zeggen ze ook vaak zelf... gebruikt als een wapen. Als, uh, soms als een wapen van zelfspot. Hm. Joep van het Hek zegt niet voor niks in uh, conferences... ik ben een klein, dik mannetje met een brilletje. Ja. Hè? Dat zegt hij over zichzelf. Ja. Het is een soort vorm van zelfspot, zelfhumor... en dat hebben ze uitgebouwd. Nou, nou is het natuurlijk best een gevoelig onderwerp voor die, voor die mannen... Denk ik, voor die ja. kleine mannen zelf. Dus, en, en jullie hebben Joep van het Hek geïnterviewd. Hebben jullie heel veel moeite moeten doen... om hem te spreken te krijgen over dit onderwerp, of niet? Hij zei onmiddellijk ja. En dat vind ik heel groot van hem, ja. dat hij dat doet. Ja. Want je hebt gelijk, het is, het is een gevoelig onderwerp, absoluut. En uh, er is ook iemand die heeft onderzoek gedaan, Jacqueline Louter zelf 1,85 meter naar het beeld van lange vrouwen met kleine mannen. En er, daar wordt ook heel vaak negatief op gereageerd. En het is, uh, nou nee, ja, absoluut. Hebben jullie ook onderwerp. negatieve reacties gehad? Oh. Op het boekje? Nou, nee, ja ook. Maar uh, door kleine mannen voelen ze zich... Uh, nee, uh, hebben ze in ieder geval niet, niet tegen ons uh, gezegd. Nee, o. Wel vaak dat mannen vragen, wanneer ben je nou een kleine man? En dan, oh, gelukkig, ik ben 1,73 meter nou. En dan vallen ze net nou. niet in onze categorie. Maar, uh, maar nogmaals, uh, als je het boek leest, zie je... kleine mannen zijn leuker. Want hoe ziet die kleine man zichzelf... Hoe ziet de kleine Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat, dat, je niet, dat iemand niet snel van zichzelf zegt: Ik ben een kleine man. Behalve dan inderdaad om, om uh, he, als ontwapenend en zoals Joep van het Hek het gebruikt: uh, Ik ben een klein kereltje. In zelfspot. Maar uh, kleine mannen, he, iemand als Nicolas Sarkozy die, die zal er alles, alles aan doen om niet te hoeven zeggen dat hij een kleine man is. Ik wil één ja, een ding aanvulling op, op humor en kleine mannen. Als we teruggaan naar de middeleeuwen en ook verder dan de middeleeuwen. Dan heb je daar de hofnar, de nar. Die uh, de, als enige aan het Hof bij een koning of adellijke figuren, het kon maken om die koning bespottelijk te maken. Door uh, opmerking te maken, door um, ja, gewoon belachelijk te maken. En de hofnar mocht dat als enige doen. En de rol van die nar is heel belangrijk ook geweest in, in, ja, het, het, in, in dat Uitdagen humor. van de macht, ja. ja. Dan moet jij even zeggen van... M, want, wat hebben jullie al gezegd? Ja. want er is een, uit, nee, is een uitspraak over... Ja. En ik, ik heb hem niet meer in mijn hoofd zitten, maar... Ja. Uh, Shakespeare wordt dan gezegd... Ja. Die, die is wijs genoeg om de gek te zijn. En dat, ja. dat is inderdaad de rol van de hofnar... Die, die de enige was die, die slimheid de mocht en, leven. De slimheid en de humor, uh -huh. ja. Ja. En hebben ze, um, die kleine mannen, hè? Um, we hebben het gehad over uh, kleine mannen met vrouwen, maar hoe, hoe is het in, uh, in werksituaties? Um, ja, dat hangt een beetje af van beroepen, maar zeker in, in verkoopberoepen hebben langere mannen meer succes. Je bent toch sneller geneigd als klant om een auto of een ander uh, uh, object te kopen van een langere man. En onderzoek, ik moet zeggen, het is wel onderzoek uit Amerika, waar lengte nog een veel grotere rol speelt dan uh, bij ons, blijkt dat lange mannen ook meer verdienen dan kleinere mannen. Echt waar? Ja. Dat is gewoon keihard discriminatie. Ja, ja, ja. ja. Is, is die, ja. die voorkeur voor lengte, is dat een, een culturele smaak, want je noemde nu net Amerika, of is het echt evolutionair bepaald dat vrouwen denken... wij krijgen langere kinderen... en dat is eigenlijk beter voor uh, het doorgeven van onze genen. Nou, daar spreken onderzoeken elkaar tegen. De, er is niet bewijs voor het een of bewijs voor het ander. Er is wel één onderzoekster, Rebecca Sears... die heeft in Tanzania onderzoek gedaan. En daar blijkt, blijken vrouwen niet per se te vallen op langere mannen. En uh, omdat ze daar meer kijken naar de individuele gezondheid van een man... En omdat daar lengte ook niet per se een voordeel heeft. Want lange mannen hebben meer eten nodig. En als er ah, niet zoveel ja. eten is, kun je beter klein zijn. Ja. Um, wat je wel ziet, net wat ik net zei... dat in Amerika lang zijn nog veel, een veel grotere rol ja, speelt. Ja, en wat Piet Hein zei van China... dat mensen zich daar laten opereren om langer te worden... ten koste ja. van een groot geldbedrag en ja, veel pijn. Dat is, uh, is een onderzoek uh, wat uh, John Schwartz heeft gedaan... van de New York Times. Uh, ja, het kost 25.000 euro. Dollar. Uh, het is... Ja, ze zagen je benen af. Terug in een metalen frame. En dan moet je zelf dan een knopje zoals het aangroeiende been... die je gaat aangroeien, dat weer... Uh, uit... Ja... Ja. Die ben je been dan weer gaan draaien. En het duurt ja. ongeveer twee jaar voor volledig herstel. Dat is ontzettend pijnlijk. En, en hoeveel en centimeter heb je dan gewonnen? 2,5 centimeter. Ja, dan ja. doen Berlusconi en Sarkozy dat beter. Die verhogen hun schoen van binnenuit. Ja. Je? ja, dat is goedkoper. Ja, of wel wat, belachelijk je, natuurlijk. Kimmy je je je met zijn haar. Heel veel volume in je haar. En heb ja. je ook weer een centimeter ja. gewonnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar hoe, hoe zit dat bij jou? Val jij op lange man? <laughs> ja, Piet Heijn is langer. Dus ik kun rustig ja zeggen. Maar heb je dat altijd gedaan? Okay. Ja, de mannen op wie ik viel waren altijd wel langer. Ja, dat moet ik wel bekennen inderdaad. Ja. Je hebt nooit een relatie gehad met een man die... Uh, nou, ook 1,70 was of zo. <lacht> nee, nee, altijd langer dan ik. Ja. Maar bewust? Nee, niet bewust, nee. Want hoe kijken wij naar kleine mannen? Een verkoper, een langere verkoper vertrouwen we eerder. Ja, maar dat, ja. Maar dat, is, dat verschilt toch ook weer per land. Als je bijvoorbeeld kijkt naar landen als, als Frankrijk of Italië... waar uh, ze kleine leiders hebben. Hè? Sarkozy is klein, Berlusconi is klein. Uh, daar denk ik dat er bijvoorbeeld meer gelet wordt op, op, op slimheid... op sluwheid, op vindingrijkheid. En dus het is voor een deel ook wel weer cultureel bepaald. Ja. Terwijl in Amerika presidenten bijna allemaal boven gemiddeld lang zijn. En, ja, Pieter? Ja, ik denk dat er een verschil zit. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de kunsten... Uh, daar wordt iemand be, uh, beoordeeld op wat hij maakt. En Kijk, die als je, als je in een die, ja. schilderij ziet van Picasso bijvoorbeeld... Mannen, of een ja. film van Woody Allen... Ook een kleine man. Ja. Dan kijk je naar zijn film of je kijkt naar zijn schilderij. En wat zou het jou uitmaken dat het een kleine man is die het gemaakt heeft? Ja. Maar als jij de CEO bent van Philips of van KPN... en je moet jaarcijfers ja. uh, bekendmaken die slecht zijn... en je komt er als kleine man, dan, dan heb je ze iets van... ja, daar zal het wel aan liggen. Ja, ja, ja. Hè? De, de, dat... Je straalt dan niet... dan ben je de man die iets vertelt... maar als kunstenaar ben je de man die iets maakt. Ik snap het. En dan word je beoordeeld op je... Op het eindresultaat. op je, op Nog, je werk. Nog even over die relatie waarin die man zo ontzettend zijn best doet. Of Joep van het Hek in een café waar hij zo ontzettend zijn best doet. Welke prijs betalen die kleine mannetjes daarvoor? Of Geen is er alleen. Prijs, dat, dat is het, alleen, maar, winst. alleen maar winst? Uiteindelijk wel. Ze no ik zou zeggen, nou, je wordt bek af van jezelf. Joep van, jezelf. Wel, Joep van het Hek heeft in een interview ook gezegd: van, Ik heb wel het gevoel dat ik als kleine man. en dan spreekt hij misschien voor alle kleine mannen. beter mijn best moet doen. Er staat een uh, verhaal in over de sprint-schaatser sprint Shimizu, de Japaner. Ja. Uh, zijn vader op zijn sterfbed zei... jij moet 200% geven, omdat je zo klein bent. Mm -hmm. En uh, je moet groeien. En bovendien, wat doe je hier? Jij moet, jij moet trainen. Ja. Toen is hij weggegaan op de begrafenis van zijn vader. Stond hij weer op de trainingsbaan op de schaatsen. Werd later vijfvoudig uh, wereldkampioen op met de 500 meter. Ja. 200% geven, omdat je klein bent. Jullie boekje is eigenlijk een, een, een herwaardering van de kleine man. Absoluut. Ja. Een hommage. Dat is ja. ook de bedoeling. Ja. Maar ja, dat, het zit zo in onze opvoeding. Wij zeggen dan, uh, goh, ben jij al groot, hè? je hoeft allemaal niet meer op het potje. Of, uh... Ja, ja. Dus ja, het, het zal er toch nooit uitgaan, denk ik. Voorlopig denk ik dat het wel zo blijft, ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> goed. Het boekje, Kleine Mannetjes, geschreven door Birgit Donker en Piet Hein Burmanje... is uitgegeven bij Contact. Het is een klein prijsje ook maar, hè? Zeker weten. Dankjewel. We gaan uh, luisteren naar muziek. Uh, want de scene is hier. En in uitgeklede versie. Um, Telau en Ellen McLachlan. McLachlan. Uh, ja, een beetje ingewikkelde naam. Maar ik heb het geloof ik goed uitgesproken, toch? Zo. <laughs> ja. Oké, okay, en jullie gaan uh, een nummer spelen van jullie nieuwe cd. Code. En het nummer heet Drink. Nee, we oh. gaan uh, overal spelen. We overal? Oh. Ja, we hebben het gerepeteerd en het was niet goed. Hoe lang besteden. ben jij, Tee? Ik ben, uh, uh, ik weet het niet precies, maar uh, 1 meter 86. Ja. Ja, Zo'n uh, man durft gewoon uh, even te veranderen. Uh, <laughs> ja. ik zat, uh, tijdens De kleine het man had dat nooit gedaan. Nee. <laughs> ik zat tijdens het hele gesprek, moest ik denken aan het nummer van Randy Newman. Uh, ja, short, short people. Short people ja. uh. Mag je ook spelen hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, als ik het zou kunnen weet zou ik Er heel doen. heftig op gereageerd. Ja. Ja. Ja. Bijna, het Jullie staan? gaan en spelen overal. In Maryland heeft het bijna verboden, dat nummer. Omdat het discriminatie... Discrimineren. Het is ook discriminerend. Ja, ja. Nee, maar, maar ze heeft het niet bedoeld, geloof ik. Maar goed, jullie gaan het nummer spelen overal. Ja. Wel van de nieuwe CD-code. Ja, ja, absoluut. Oké, okay, hier is de scene: Wat je niet wilt voelen, het kruipt onder je huid. Wat je niet wilt voelen, het lacht achter in je rug Wat je niet wilt voelen, het duwtje van de brug Wat je niet wilt voelen, het komt er moeizaam uit Wat je niet wilt voelen, ah, je voelt het al. Wat je niet wilt. Voelen,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 meeste pijn. Wat je niet wilt voelen, a je voelt het al. Wat je niet wilt voelen, niet wilt voelen, niet wilt voelen. Voel Het is een radeloze schaamte na het dronken avonturen. Het gevoel alsof je ziel zelf door de wereld wordt begluurd. Je ziel die toch al door de baarlijke duivel wordt bestuurd. Terwijl je lichaam door de maan verlichte straten wordt gesleurd. En je hand zoekt naar de sleutel, maar. ...krampt zich aan de deuren. En de klauw van voelen. paranoia sleurt je naar het diepste dal. En wat je niet wilt voelen, ah, je voelt het al. Maar wat je niet wilt voelen, niet wilt voelen, niet wilt voelen. <totstuk> voel je overal. De scene als van houdt met het nummer overal en het komt van de nieuwe CD Code. Um, de komende tijd spelen ze veel in België, maar op 15 mei zijn ze in Amsterdam op het Benefit voor Kika in Hotel Arena. En dan gaan we even naar Marcelle Mesker in Amsterdam voor de Davis Cup. Goedenavond Marcella. Hallo. Hoe staat het ervoor? Ja, het gaat echt heel slecht met Nederland. Ze stonden twee sets tegen 0 voor. Hebben ondertussen set 3 in een tiebreak verloren. Set 4 met 6-3. en staan nu in set 5, de beslissende set dus. Een breek achter. 2-1 is het pas, maar toch een breek. En het ziet er gewoon niet goed uit. Ik weet niet wat er is gebeurd. De eerste twee sets niets aan de hand. Maar het niveau van Roemenië werd steeds beter en van Nederland eigenlijk steeds slechter. De beleving is ook totaal verschillend. Die Roemeen. Proberen zich te bewijzen. Zijn debutanten in de wereldgroep willen hier laten zien dat ze vandaag nog meedoen. Dat ze morgen nog willen strijden voor de punten. Ja, En Nederland leek heel makkelijk op de overwinning af te gaan. En de definitieve 3-0 zegen neer te zetten. Maar ja, dat is nu momenteel uh, heel ver weg. Een break staat Nederland dus achter in de vijfde beslissende set in het dubbelspel tegen Roemenië. U luistert naar Radio 1 tot 7 uur. Pavlov. En vandaag praten we in Pavlov met de journalisten Birgit Donker en Piet hein Burmanje, die een boekje over kleine mannen hebben geschreven. En met filosoof Matthijs Joosten, die een boek heeft geschreven over hoe moeilijk het is om kritisch te denken. Hardnekkige misverstanden en illusies, we trappen er allemaal in. En daarom heet zijn boek ook Vatbaar voor Illusies. Matthijs, even een nauwkeurige omschrijving. Wat is het verschil tussen een illusie en een misverstand? Ja, uh, is er een verschil? Uh, wat, een misverstand is wat een... Uh, je hebt een illusie en die levert een misverstand op. Maar ik, ik ben niet zo streng met de definities in, uh, in het boek. Nee, maar je geeft in je boek een voorbeeld van... Veel mensen denken dat het hart links zit... terwijl dat toch voornamelijk in het midden zit. Ja. Noem je dat dan een gebrek aan kennis of is dat een illusie? Ik ben zo... Uh, ik denk, ik zet het even scherp neer. Ik heb het gewoon illusie genoemd. Dus iets wat je... Een overtuiging die je hebt... Over de wereld om je heen. En die blijkt niet te kloppen. Het kan een visuele illusie zijn. Het kan een, een cognitieve illusie zijn. Dus van het ja. denken. Uh, ik noem het maar voor het gemak. Een illusie. Maar ik gebruik het vaak ook achter elkaar. Een misverstand. Een illusie. Okay. Een, uh, en ja, welke illusie een heb jij gehad? zelf heel lang gekoesterd? Oh, <laughs> meerdere. Nou, noem er eens een van, wie, van welk je moeilijke afscheid hebt kunnen nemen. Nou, eh, ik zal, in eerste instantie is het natuurlijk altijd lastig. Je denkt altijd dat je de overtuigingen had, hebt die je altijd had. Ja. Dat je nooit van mening bent veranderd. Vandaar, tien jaar geleden dacht ik er ook zo over. Maar gelukkig, als je eh, mensen om je heen hebt... die willen je daar wel fijntjes aan herinneren... dat je tien jaar geleden toch echt... In veel opzichten iemand anders was. Ik uh, had bijvoorbeeld... Uh, mijn studentenkamer was feng shui ingericht... Oh. Chinese, daar stond een, ik woonde tegenover een flatgebouw. er stond een kristal in het raam. Die de weerspiegeling van het flatgebouw omdraaide. Zodat er meer rust in elkaar... Ik woonde aan het einde van de gang. Daar hing een spiegel op de buitenkant van mijn deur. Zodat de energie werd weerkaatst. Ja. Uh, nou, dat feng Shui was één ding. Uh, a, a Course in Miracles ben ik een tijdje helemaal weg van geweest. En dus. het heeft allemaal niet gewerkt dus? Dat heeft voor mij uh, niet gewerkt. nee. En dat noem jij een illusie? Uh, ja. ja, en ik kan achteraf na een filosofie-studie en, en wat meer kennis van wetenschap. En durf ik wel te beweren dat het voor andere mensen ook niet werkt. Een spiegel op de buitenkant van de deur. En welke illusie vind jij nu uh, opvallend bij veel Nederlanders? Is er een misverstand waar je zegt: het is toch te gek dat dat nog steeds gedacht wordt? <laughs> het spinazie-misverstand is een echt Nederlands misverstand. Mm. Dat je spinazie niet zou mogen opwarmen, want ja. dan komt er te veel nitriet in. Dat is, al, heeft alleen in Nederland geheerst. Die, die rage. Ik durf Ofwel dat ook niet te doen hoor. Moet je het maar In Engeland, Marcel, ik weet niet of je daar mensen... Kan. Als je nee. daar ooit bent, daar hebben mensen nog nooit van gehoord, dat ja. je dat niet zou mogen doen. Oké. Okay. En dat in Nederland... Uh, ik zal geen namen noemen, maar fabrikanten zijn natuurlijk meerdere, die proberen het nog steeds nu op hun website te ontkrachten dat je de spinazie niet zou mogen opwarmen. Dus, geen, geen enkel probleem. Nou, nu hebben we natuurlijk ook diepere overtuigingen die misschien op niets gebaseerd zijn. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Moeten we daar voorbeelden van noemen? Nee. Het is Pasen. Iedereen kan zichzelf wel bijna bedenken. Maar wat gebeurt er als mensen geconfronteerd worden met een weerlegging daarvan? Hè? Dat het echt zo overtuigd weerlegd wordt dat ze ja, uh, euh, moeten buigen en zeggen... We, we hebben ons vergist. Uh, heel maar, vaak, uh, Henk, niks. Nee. Die laatste stap, dat ze moeten buigen, we hebben ons vergist... die zetten mensen heel vaak niet. Je ziet het ook in politieke debatten bijvoorbeeld. Dan wordt er twee uur lang gedebatteerd. Uiteindelijk is niemand van mening veranderd. Dat, dus welk bewijs is voldoende om mensen van een overtuiging af te brengen? Voor sommige overtuigingen geen enkel. Dat, dat lukt gewoon niet? In sommige gevallen lukt dat niet, nee. En hoe komt dat? Ja, zo zitten wij als mensen in elkaar, tenminste, dat is ja. mijn stelling. Maar hey, Matthijs, ben, je, mag ik ja. ben, je, ben je daar ook zo streng in? Kunnen illusies kunnen toch juist ook heel mooi zijn? Als ja, je een, een, precies een illusie oh, zeker. hebt. Mag dat van jou of, of mag, dat... Van nee, mag dat niet Van mij mag je alle illusies nee, overboord. Dat oh, ja. mag. En dat is de stap die ik op een gegeven moment heb gezet. Waar, waar, uh, dat ik dacht van oké, okay, nou kan ik ook echt een leuk boekje schrijven. Want er zijn heel veel strenge boekjes hè, over kritisch denken. Van uh, jullie hebben het allemaal fout en ik heb het allemaal goed. En uh, uh, hier is mijn boekje. En uh, dat mag. Ik, ik weet van mezelf ook. Kijk, de illusies die ik op dit moment heb, die weet ik niet. Want dat zijn mijn overtuigingen. Dat moet later blijken dat het misschien mm -hmm. illusies zijn. Maar uh, ik heb uh, voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt... in het bedrijfsleven en in de, de overheid. Ik ben organisatieadviseur geweest. En dan zie je van allerlei overtuigingen. En uh, ook mooie. Mensen de, de, uh, hebben heel veel hoop en ontlenen veel troost aan illusies. Ja. En dat, dat is prima. En ik ben de laatste die dan zegt... Van, nou, dan, uh, je moet anders denken, want uh, ik ben de gedachtenpolitie. Maar heeft een van jullie hier een illusie... waarvan je weet, het klopt niet, maar toch koester ik hem... want dat geeft me toch soms troost. Birgit, heb jij zo één? Nou, ik, ik denk dat je dan zelf niet meer denkt dat het een illusie is. Want dan geldt het dan niet helemaal meer. Je moet, je moet er dan ook echt in geloven. Nou ja, ik, ik kocht vanochtend een staatslot... Huh? Geef <laughs> Toen dacht ik, ja, is toch eigenlijk heel raar om te denken, ik ga deze keer een prijs winnen. Maar een je prijs. hebt het toch wel gedaan met het idee van, hè? Ja, maar de kans is hoop. zo klein dat je een behoorlijke prijs wist. Maar, maar waarom koop je zo'n lot dan? Omdat ik het wel heerlijk vind om een paar dagen te denken, god, misschien word ik wel rijk. Ja, niet dat, het, dat je dat bepaald gelukkig maakt. Maar het, het heeft toch wel wat om in één keer geld maar te krijgen. Maar vergis je niet zeker de staatsnotrij. Prijzen zijn er genoeg, hè? Ja, ik maar vijf er... euro, dan exact. heb je je lot er niet eens uit. Die, ja? ja, wil je de jackpot winnen? Nee, dat is ik... een kans van 1 op 18 miljoen. Ik dat dacht is aan, een, heel klein. Aan, aan Willem Frederik Hermans, de, de schrijver. Die zei, je moet de mensen die illusies niet ontnemen... want dat is een geweldige troost in het leven. En ja, zo stond ik precies. daar vanochtend in die boekhandel maar, ook. dat kan niet de enige reden zijn. Hè? Kijk, ik wil mensen illusies niet ontnemen omdat dat je uh, dan echt over overtuigingen, dan ben je de gedachtepolitie. Dan moet je uh, tegen mensen zeggen: dit mag jij niet denken, want het klopt niet. Nou, als ik geen dingen niet mag denken die niet kloppen, dan uh, ik wil zelf kunnen denken wat ik zelf mm -hmm. wil denken. En dat mogen mensen ook tegen me zeggen: dat klopt niet. En dan zeg ik: nou, maak lekker zelf. Ja. ja. Maar um, nog heel even terug, hè? Um, want waarom is het? Waarom vinden we het zo moeilijk om uh, um toe te geven dat het in, dat iets een illusie blijkt te zijn? Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft met... Uh, kijk, onze hersenen zijn geen uh, perfecte, rationele uh, keuzemachines. Hè? Die zijn door evolutie ontstaan en nou, nou is het wat het uh, is geworden. Dus we hechten bepaald gewicht aan overtuiging. En niet de juistheid van de overtuiging, maar het gewicht wat we eraan hechten... bepaalt of we de overtuiging vasthouden of niet. Dus uh, als ik hier vandaag op Radio 1 uh, in Pavlov een bepaalde overtuiging verdedig... Uh, tegenover uh, vrienden en uh, alle luisteraars... dan is dat voor mij heel moeilijk om daarop terug te komen. Want dan heb ik erin geïnvesteerd. Het ja. kan ook letterlijk zijn er geld in geïnvesteerd. Of uh, uh, gevolgen daaraan verbonden, mijn huis verkocht. Dan is het moeilijk om die overtuiging te veranderen. Want nou, nu je dat zegt, je huis verkocht... Uh, ik moet meteen denken aan, uh, aan van die sectes. Hè? Ja. Dat mensen dan uh, denken dat de wereld vergaat... en uh, verkopen alles of geven alles weg. En, want die denken, nou, na overmorgen uh, is de wereld er niet meer en dan blijkt de wereld er gewoon nog te, staan, te zijn. En dan hebben ze helemaal niks meer. Legendarisch onderzoek is het Marcin van Leon Vestinger. Hij werd bekritiseerd, want hij had een infiltrant gestuurd naar zo'n secte. Nou, dat is natuurlijk niet echt laboratoriumonderzoek, maar hij heeft daarna alles kunnen onderbouwen met laboratoriumonderzoek. En van hem komt ook uh, uiteindelijk de term cognitieve dissonantie, die je nu ook wel eens, het is ook in de populaire. En wat betekent eh, dat? Cognitieve dissonantie is als je twee strijdige overtuigingen hebt je gelooft het een, dat de wereld vergaat... en dan gebeurt het ander. Namelijk niet, op de, of in ieder geval niet op de voorspelde datum. Mm -hmm. Hoe verenig je die twee dingen? Mm -hmm. en dan, dan denken wij in eerste instantie... Nou, op rationele wijze, het bewijs is overtuigend... de overtuiging moet sneuvelen. Ja. Maar dat is dus lang niet altijd zo. Die overtuiging wordt dus vaak aangepast. Dus je zegt, oké... Okay, ja. uh... Dus ook al um, heb je alles uh, weggegeven en de wereld ja. is er nog... dan denk je niet... Ik heb het verkeerd gehad, maar dan, dan blijf je juist vasthouden aan die overtuiging. Die infiltrant in, dat, uh, in die secte uh, stond namelijk in de krant: hè? De, Deze secte denkt dat de wereld vergaat. Toen dacht die psycholoog Leon Vestinger in de jaren 50 al: daar stuur ik iemand naartoe. En uh, toen hij had hij al het vermoeden dat de wereld niet verging, anders had het voor het onderzoek ook niet veel en dan ging het niet door. Ja. <laughs> en. Uh, hij heeft de reacties van de mensen genoteerd. De groep was niet heel groot, maar de helft van de groep die zei... oké, okay, het klopt dus niet, we hebben een, een secte gevolgd... en de, het blijkt niks van waar te zijn. We gaan weer op, uh, met de staart tussen onze benen terug naar vrienden en familie. En de andere helft die geloofde, de, de sekteleidster zei... ja, we zijn gespaard door onze inspanningen. Ja, oh. ja dan pas je het aan. Maar ja. je, je ziet het ook aan. wel eens een reactie Zo kun je, je alles aanpassen. Zo kun je, ja. alles letterlijk, zo kun je <laughs> ja. letterlijk alles aanpassen ja. en, maar, en dat maar, gebeurt dus Maar ook. we worden toch ook al heel jong geleerd om ja, dus illusies dat is te geloven. Ja. Sinterklaas, nou, de, uh, de, dat de dat paashaas. Ja. Maar ja. ik wil met een, een ander gaan. voorbeeld komen dat mensen het niet aanpassen... maar dat ze heel boos worden als het tegenovergestelde beweerd wordt. Zeker. We herinneren ons allemaal het prachtige fragment... waarin Andries Knevel voor de EO-televisie ging vertellen... dat Genes het, het eerste boek van de Bijbel, toch niet waar kon zijn. In zes, zeven dagen was de wereld... Geschapen. En toen was er een actualiteitenrubriek die ging filmen in ja. Barneveld. Mensen waren woest. Ja. Andries yeah. keer terug op je pad, riepen ze. Ja. Dat is cognitieve dissonantie. Maar ook woede dus. Want uh, je Over, wordt ja. van je zekerheid volgens mij beroofd. En nou, dat die is mensen niet prettig. worden helemaal niet van hun zekerheid beroofd. Die zien dat Andries van het pad gaat. <laughs> ja. dat, dat, ik denk niet dat die mensen van hun zekerheid zijn beroofd. Ja, woord, het woord, is al woord. wel iets knagen als Andries dat zegt. Inderdaad, het begint net al, al noemde. Uh, kinderen hebben een, een droomwereld... of wij maken dat hun, hun wijs van uh, de paashaas en Sinterklaas. Op een gegeven moment moeten wij toegeven, komen ze er misschien zelf achter... dat uh, het allemaal niet waar is. Dat zou toch een mooie les kunnen zijn, Piet Heijn? <laughs> ja. ja. En dan, Over valt, illusies. dan valt iets in duigen, of niet? Dat, ja, dat verschilt in het kinderleven. voor, voor sommige wel weet Ik weet heel anderen. kwaad was op mijn ouders toen ze dat vertelden. Ik vond het zo'n zetregel. Ja, ik vond het ook, vond het ook heel, heel stom. Waarom vertel je me dat dan Precies, precies. Ja, dat is een gehoorde reactie. Mensen worden agressief, boos, weemoedig, kan ook. We zijn een desillusie Terwijl ik denk ja ben je niet een desillusierijker? Maar waarom zijn we eigenlijk waarom een desillusierijker? Waarom moet dat? Waarom kunnen we niet gewoon lekker blijven geloven in een In van alles en nog wat en alles wat we willen. Dat kan, mag ook. Of begin als ouder niet met dat soort illusies op te bouwen. De sociale druk is wel... Gehoord, he? Waarom zijn wij zo vatbaar voor je illusies? Want daar moeten we het toch wel even over hebben. Wat zijn de oorzaken, heel, de redenen? Uh, uh, ja, het korte antwoord is gewoon omdat we mensen zijn en we overschatten onszelf schromelijk. Uh, onze hersenen zijn heel goed in bepaalde dingen, maar ja, ze zijn ontwikkeld in uh, hele andere omstandigheden en uh, ja, we zijn heel, uh, heel slecht in sommige dingen. Kijk, niet alles. Dus wij kunnen niet. Onze hersenen zijn gewoon niet slim genoeg. Uh, we zijn heel slim, heel slim. Maar, aan maar toch de... niet slim genoeg. Blijkbaar niet slim genoeg om alle illusies te ontmaskeren. Maar niet alle fouten zijn namelijk hetzelfde. Nee. Dat is het, een evolutionair probleem. Als ik een tijger zie, waar een, uh, een, een bosje is. Ja, dat is op zich niet zo gevaarlijk. Dan maak ik een, een fout van mm -hmm. herkenning. Maar als ik een bosje zie waar er een tijger zit, dat is een hele dure fout. Ja. En dat soort fouten beïnvloedt de vorming van onze hersenen. Dus we zijn vatbaarder voor sommige vergissingen... omdat die in het verleden minder uh, ja. schade opleveren. En zijn er nog meer oorzaken voor uh, die vatbaarheid voor illusies... Ja, onze hersenen zijn de ultieme oorzaak. Je, je kan dat specifieker maken. Dus psychologen doen gewoon onderzoek naar ja. welke illusies zijn we allemaal vatbaar voor. Welke effecten noemen ze het ook wel eens. Uh, tunnelvisie wordt veel genoemd. Hè. Uh, psychologen noemen dat vaak conformatiebias. We zoeken alleen naar bevestiging. Dus onze hersenen werken niet als een wetenschapper. Alles afwegen. Uh -huh. Maar werken als een advocaat. We hebben een ja. overtuiging en dan zoeken we het bewijs erbij. Maar, en dan wordt het gevaarlijk, denk ik. Zeker. Maar dat is onze... Normale manier van werken. En wij zijn, wij, wij, uh, zijn ook wel gevoelig voor wat experts, autoriteiten zeggen, geloof ik. Dat we dan ook al gauw zeggen, oh ja, dat is zo, want hij ja. zegt het. Ja, denkwerk kost energie, hè, letterlijk. De glucose. Je hebt, om na te denken heb je energie nodig. Dus als iemand anders voor ons heeft nagedacht, hoeven wij het niet meer te doen. Ja, maar dat is juist goed in de tijd van obesitas meer nadenken. Nee, maar is het echt zo dat wij zo gemakkelijk onze overtuigingen laten afhangen... van wat een deskundige of een andere autoriteit erover zegt? Ja, ja denk ik wel ja Ook vooral uh, op uh, terreinen waar we geen expertise hebben, nemen we het uh, oordeel van experts klakkeloos en blindelings op. Maar we, we leven al twee, jaar, uh, twee eeuwen na de verlichting. Waarom het leren kan, wij niet daarvan? Het is tijd voor een nieuwe verlichting. Ja. Ja. Of misschien gedreven door de psychologie om ons nou eens te realiseren. We willen graag na, filosofen. Uh, ik noem mezelf ook filosoof. Uh, het is geen beschermde titel, dus voel je vrij om mij uh, daarin te volgen. Maar oh, goed, ik, ik, ik heb nu... Ik, ik heb dan wel wijsbegeerden ja, gestudeerd. Maar die uh, willen graag vanuit Leunstoel voor alles bedenken, dan moet je eerst eens denken: met welk gereedschap doe je dat? Ja. En wat kan dat gereedschap allemaal? Ik ga ook niet met een zaagmachine uh, auto's in elkaar proberen te zetten. Uh, dus wat kunnen je hersenen? Wat voor gereedschap heb je nu? Ik wil nog heel even en... terug naar die advocaten die je net noemde, ja. Matthijs, want jij geeft ook uh, lezingen aan advocaten. Ik geef ook lezingen aan advocaten. Over, ja. uh, over illusies. Over illusies. Dat is vooral interessant, want ik noemde het bijvoorbeeld tunnelvisie. Rechters zijn ook mensen. Er is een uh, Israëlisch onderzoek. Als rechters slecht eten, nemen ze meer negatieve beslissingen. Dus uh, ja. vlak voor de lunchpauze nemen ze de meest negatieve oordelen. En ze zijn ook beïnvloedbaar door irrelevante informatie bijvoorbeeld. Of de volgorde waarin je informatie presenteert. Nou, dan hoef ik niet zo confronterend te, te, tegen die advocaten te zeggen... kijk, jullie hebben, zijn ook mensen, jullie hebben hersenen... Mm -hmm. dus jullie maken allemaal denkfouten, net als ik overigens. Maar dan kan ik zeggen, kijk, die rechters, die maken allemaal denkfouten. En dan kun je je voordeel maar doen. Maar het is een wapenwetloop, want rech rechters worden ook getraind... in ja. het voorkomen van conformatiebias. Het SSR, het opleidingsinstituut eh, voor rechters, besteedt dat studielagen. Ja, nee, maar omdat jij net ook zei van uh, we, we, we zoeken bevestiging voor uh, uh, uh, wat we willen horen eigenlijk. Ja. Maar dat lijkt me in een rechtszaak, dus uh, funest. Ja, voor rechters wel, voor advocaten niet. Die hoeven maar één ja, kant precies. van de zaak ja. uh, te presenteren. Hè. Die, die kunnen zoveel tunnelvisie hebben als ze willen... als ze maar de goede argumenten boven tafel halen. Die moeten alles doen, die moeten het zelfs één kant op praten. Ja. Tunnelvisie is misschien niet eens zo gek... als het niet zorgt dat ze dingen over het hoofd zien. Ja. Maar die rechter moet het gebalanceerde oordeel vellen. Mag, mag ik daar... Piet, hein, de, de, de, de, ja. de, de, de, schiet mij nu iets te binnen. Uh, kinderen hadden we net over hebben een onschuldige misschien illusie... dat ze in de paashaas of in de Sinterklaas geloven. Uh, iemand als Breivik heeft misschien ook een illusie... maar dat noemen we dan een stoornis. Waar ligt dan de grens tussen wat je zegt van... oké, okay, illusie is onschuldig misschien, of een stoornis is echt... Dan moet er echt ingegrepen en geholpen worden. Oh, bij die ik man. vind het een hele goede vraag. Je zou dat een klinisch uh, psycholoog kunnen vragen. Ik denk dat het uh, heel erg lastig is. En ook afhankelijk van de sociale context. Wanneer is het nou een stoornis? Kijk, in Amerika zijn uh, ook uh, religieuze fundamental fundamentalisten. Vaak christenen. Uh, abortusartsen hebben het daar heel zwaar voor. Ik wil het allemaal niet te, te zwaarmoedig maken. Maar als je het over Breivik uh, hebt. Ja, het is heel makkelijk om te zeggen. Hij was gestoord. Uh, want hij heeft die vreselijke daden gedaan. Nou, op die daden kun je iemand beoordelen. Maar op zich, als hij alleen uh, dat materiaal had geschreven... wat hij heeft geschreven, waarin hij bijvoorbeeld heeft gezegd... door wie hij beïnvloed is... En, uh, ja, dan is het heel lastig om te zeggen... oké, okay, je bent gestoord, dan moet wat aan gebeuren. Dat is een sociale context die zegt... Mm -hmm. uh, uh, je bent nu uh, geestesziek. Ja. Uh, ja, daar ben ik ook geen expert uh, in op dat gebied... moet ik ja. eerlijk uh, bekennen. Okay. Uh, Piet Heijn en Brichet, jullie komen uit de krantenwereld. In, in hoeverre zijn ook journalisten nog steeds vatbaar voor illusies? Hè? Want ze, ze moeten op zoek naar de waarheid eigenlijk. Precies, precies. Dat is het doel van een journalist: hè? Ja. De, de, de waarheid benaderen. Ik, ik geloof niet dat er de, de waarheid. Dat, dat, is heel, ja, dat is een moeilijk begrip. Maar in ieder geval, die probeer je altijd te benaderen en juist die illusies door te prikken. Ja. Ja. Maar in hoeverre zijn jullie als beroepsgroep daar nog vatbaar voor? Ik denk zoals ieder mens Netgevies en iedere, ieder, ieder beroep daar vat bij. Maar wij, wij zijn. Ik denk, de journalist is altijd wel achterdochtiger en argwaniger, argwanender. En probeert juist wel illusies door te prikken. Dat zou nu in ieder geval moeten. <lacht> ja. Matthijs, voor wie heb jij dat boekje geschreven? Ja. Vatbaar voor illusies? Ja, in eerste instantie heel egoïstisch, misschien. Maar voor, voor zichzelf. Voor mijn jongeren, <laughs> voor mijn jongeren zelf. Ik had hele, mijn, mijn ouders die zeiden altijd, en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Van als ik vroeg van nou. Uh, bijvoorbeeld uh, een keuze voor religie. Uh, ik ben naar een katholieke basisschool geweest... en daar, uh, mijn vader uh, die was meer geïnteresseerd uh, in uh, uh, oosterse wijsbegeerd en boeddhisme. Ho hoe maak je nu een keuze? Op grond van welke criteria bijvoorbeeld word je boeddhist of christen... of uh, hindoeist of uh, moslim? Uh, mijn ouders zeiden, dan mag je zelf kiezen... En ik vroeg me altijd af, hoe dan? Nou, dan moet je dus iets... Dan moet je nagaan denken. En kritisch denken over wat is waar en wat niet. Wat kan en hoe ik... oud was je toen? Toen was ik een jaar of 14, 15 jaar. Ah, en wat ging je lezen? Wat ging ik toen lezen? Ja. Toen ging ik boeken lezen over Zen. Aha. Zen begin van Shirunyu Suzuki Roshi, volgens mij. Mm -hmm. <laughs> en dat was uh, dat heeft me in die fase wel geholpen, veel rust gebracht. En, maar later dacht ik: ja, is, volgens mij is er meer, klopt niet helemaal. Het wrong, en ik ben altijd dus blijven zoeken: de funk shui en de course in miracles en, en, en Waar en, sta je nu dan? waar sta ik nu? Ja. In het spectrum. Ik, uh, Herman Philipsen zou het universeel atheïst noemen, want uh, gelovigen zijn natuurlijk ook atheïsten. Dat is een hele filosofen zijn leuk als ze omkeringen maken. Dit is een ja, hele, ja. hele leuk van Herman Philips. Misschien heeft hij hem weer ergens anders vandaan. maar van hem heb ik hem uh, uit zijn nieuwe boek God in the Age of Science. Zegt hij van ja. Als je in een christelijke god gelooft... de meeste geloven dan niet in hindoeïstische goden. Dus als je niet in Shiva gelooft, ben je ook atheïst. Of in de Egyptische god Ra, ben je toch ook atheïst? Nou, ik zet maar één stap verder. Ik doe er één god bij en ik hou er geen meer over. Is dit een mooie e -e -e. paasboodschap? Eigenlijk niet. Nou, nou ja, of het is uh, een, uh, ook een desillusie of, uh, of niet. Of, nou ja, goed. Het, hoeft dan, het hoeft niet negatief te zijn. Nee. Ja. Het, uh, het boekje wat je hebt geschreven, Vatbaar voor Illusies... dat is uitgegeven bij... Even kijken. Scriptum. Scriptum. En uh, nou, het ligt in de winkel. Hartstikke leuk boekje. Dank je wel. Dank je wel. Goed. Tot zover Pavlov voor 7 april. Uh, wij danken onze gasten, Birgit Donker. Uh, straks ben je helemaal geen journalist meer. Hè? Dan ben je journalist. directeur van de Mondriaans Stichting. Mondriaan Fonds. Fonds, ja. goed. Heel veel succes daar. Piet-Hein Burmanje, hartelijk dank. En Matthijs Joosten natuurlijk. En de scene, niet vergeten. Nee, die staan nog heel geïnteresseerd te luisteren. Eerlijk <laughs> gezegd. Luisteren, als je wilt uh, reageren... mail ons dan even. pavlovradio@ntr.nl. Ook u heeft vast illusies waarin moeite heeft om daar afstand van te nemen. Straks langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag, fijne avond. In de paashaas Nou, eerst eens even <laughs> kijken of ik eieren kan vinden. NTR